Een deelnemer van het tv-programma Miljoenenjacht... gaat producent Endemol aansprakelijk stellen... omdat hij 5 miljoen euro is misgelopen. Dat meldde Nieuwsuur. Tijdens Miljoenenjacht moet een deelnemer een koffer kiezen... waarvan hij denkt dat er 5 miljoen euro in zit. Vervolgens krijgt hij telkens een bod waartegen hij zijn koffer kan verkopen. Begin november drukte een de deelnemer naar eigen zeggen per ongeluk... op de knop waarmee hij een bod van 125.000 euro accepteerde. Later bleek dat er 5 miljoen euro in zijn koffer zat. De man zei dat hij werd geplaagd door zenuwen en eigenlijk wilde doorspelen, maar de notaris gaf aan dat dat niet kon. De kandidaat liet een claim in bij Endemol en als daar geen reactie op komt, stapt hij naar de rechter, zegt zijn advocaat. De Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase treft een schikking voor een recordbedrag van 13 miljard dollar. De hypotheekproducten van de bank bleken tijdens de financiële crisis weinig waard te zijn... De bank had die producten te rooskleurig voorgesteld. Investeerders verloren daardoor miljarden toen de huizenmarkt in de VS instortte. De miljarden gaan nu naar hypotheekbedrijven en naar consumenten... die door het gesjoemel gebukt gaan onder een dure hypotheek. Het weer geleidelijk droog en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht weer tot het vriespunt. Overdag eerst nog even zon, aan het eind van de ochtend regen... en een kleine kans op natte sneeuw. En het wordt overdag zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Goedenacht. Goedendag, ja, wij zijn nog steeds wakker na dinsdag 19 november. en blijven dat graag nog even samen met u. Want 19 november was meer dan de moeite waard om nog eens door te nemen op dit tijdstip. Zo was het vandaag: do or die voor anderen: Frankrijk, Griekenland, IJsland. en natuurlijk Zweden en Portugal, om naar het WK voetbal te mogen. Ja, en in Straatsburg uh, hebben ze eindelijk overeenstemming bereikt... over de Europese begroting. Daarover zo meteen meer op Radio 1. We beginnen met het woningdebat. Ja, want Nederlandse huurders en huizenbezitters... die houden hun hart vast als in Den Haag over hun toekomst wordt gepraat. Zo zou het zomaar kunnen dat mensen die een huis huren... vanaf 2014 flink meer moeten gaan betalen als de huren worden vrijgegeven. En ook hangt er een donkere wolk boven de hypotheekrenteaftrek. Genoeg reden tot dus in de Tweede Kamer. Vandaag werd er namelijk gedebatteerd over de begroting op wonen in 2014. Raymond Knops deed tijdens het debat de woordvoering voor het CDA. Meneer Knops, goedenacht. Goedendag, hallo. Normaal is in deze begrotingsdebatten een 1-2 tussen VVD en PvdA. Uh, was dat nu ook weer zo? Nou ja, um, laten we zeggen op een aantal punten natuurlijk wel. Maar op het punt van, uh, van het verhogen van de inkomensgrens uh, voor de huren uh, was dat nadrukkelijk niet zo. En uh, deed de PvdA een voorstel om die grens uh, volst op te trekken. Waardoor dus meer mensen in een sociale huurwoning uh, kunnen wonen. En dat was uh, tegen het zere been van de VVD. En waar staat de CDA dan daarin? Nou, we hebben vooral veel vragen over de timing van dit voorstel. Omdat als gevolg van de verhuurderheffing die natuurlijk uh, VVD en PvdA beide gesteund hebben, de huren fors omhoog gaan. Ja, en nu uh, zegt de PvdA er is een probleem met de betaalbaarheid. Nou, dat hebben wij al uh, voorspeld. Dus op zichzelf vinden we dat wel een, een, een probleem waar we de PvdA in willen steunen. Alleen de oplossing op dit moment om dan meteen te komen tot een verhoging van die inkomensgrens. Uh, ja Daar zijn veel vragen bij en uh, dat waren wij niet alleen die daar vragen van hadden. Dat waren bijna alle fracties die in de richting van de Partij van de Arbeid uh, kritische vragen herstelden. Ja, Nu is het als CDA, als oppositiepartij, het lastig um, meebeslissen over wat er op dit moment in Nederland gebeurt. Um, maar nu zijn de coalitiepartijen, PvdA en uh, VVD het opeens oneens op, op een paar punten op gebied van wonen, biedt dat voor het CDA extra mogelijkheden om toch wat in de melk te brokkelen te hebben? Nou, ik moet zeggen, bij alle debatten hebben wij ook aangegeven waar wij voor waren en wat we minder goede voorstellen waren, en op dit moment, ja, als VVD en PvdA het niet eens zijn, dan biedt het inderdaad mogelijkheden ook voor uh, oppositiepartijen om ook hun, uh, hun voorstellen uh, naar voren te brengen, omdat het niet van tevoren dichtgetimmerd is. Uh, dus we zullen zien hoe dat morgen afloopt, uh, want het debat gaat morgen verder. En dan, uh, dan zullen we zien uh, ja, hoe, hoe de PvdA en de VVD zich uh, tot elkaar gaan verhouden op dit punt. Maar is er een concreet voorbeeld waarvan u zegt... nou, misschien dat daar echt iets te halen is voor het CDA? Absoluut. Ik heb zelf het punt van de betaalbaarheid aan de orde gesteld... omdat steeds meer mensen uit in de huurwoning uh, worden gezet... en steeds meer mensen hun uh, eigen huis uh, gedwongen moeten verkopen... En uh, ik heb de minister gevraagd uh, om daar ook in zijn jaarlijkse rapportage... die hij in richting de Kamer stuurde, expliciet aandacht aan te besteden. Omdat je dan ook kunt meten wat de effecten van het uh, kabinetsbeleid zijn. Hè. Als kabinetsbeleid ertoe leidt dat minder mensen in de problemen komen... dan kun je zeggen, ja, het is uh, succesvol beleid. Is dat niet zo, dan zul je moeten bijsturen. En uh, nou, dat punt heb ik vandaag uh, gemaakt. En ik, ik reken er eigenlijk wel op dat daar uh, toch wel brede steun in de Kamer uh, voor is. Ook vanuit de VVD dus, hopelijk. Um, maar op welke punten gaat het waarschijnlijk nog uh, tot wrijving komen in dit punt? Nou, dat is niet helemaal te voorspellen, omdat de minister zal morgen uh, de vragen van de Kamer uh, gaan uh, beantwoorden en daarop zal de Kamer dan weer gaan uh, reageren. En uh, het is even de vraag of degenen die zelf hun voorstellen gedaan hebben, op basis daarvan hun voorstellen aanpassen of niet. Uh, als dat uh, niet gebeurt, dan, uh, dan verwacht ik toch dat er uh, in de richting van het voorstel van de Partij voor Arbeid uh, grote bezwaren blijven. En mocht het worden aangepast, dan zou het mogelijk kunnen dat daar een uh, wat bredere steun vanuit de Kamer voor is. Maar dat, ja, dat is nog niet te zeggen op dit moment. Ja. Een ander hete hangijzer is de hypotheekrenteaftrek. Voor het CDA altijd um, een, een, een lastig punt geweest. Um, ja. Is daar nog wat uh, te veranderen, denkt u? Of gaan die plannen wel door, zoals ze voorgesteld zijn tussen VVD en PvdA? Nee, daar, uh, ja, daar, is, daar is niets meer te veranderen. Dat uh, is niet alleen VVD en PvdA, maar ook de herfstakkoordcoalitie hmm. die daar uh, zeg maar afspraken over gemaakt hebben. En um, ja, daar, is, daar is niets meer aan te doen. Uh, dat betekent dat die hypotheekrenteaftrek beperkt wordt. Um, en um, dat ook zeg maar, de voordelen die de staat daarmee heeft, namelijk dat ze minder geld hoeven uit te geven dat die uh, voor een deel terugkomen bij de, bij de huiseigenaar, maar voor een ander deel niet. En, nou, daar hebben we al het belastingdebat over gehad. Daar zijn we het niet mee eens. We hebben ook tegen die wet uh, gestemd die dat allemaal mogelijk gaat maken. Uh, in onze plannen hadden we liever een uh, lagere belasting gehad en dan ook een uh, dito uh, lagere aftrek dus zogenaamde vlaktax. Maar goed, daar is op dit moment geen meerderheid voor. Dus uh, um, ik denk dat het ook een belang is van, uh, van de woningmarkt dat er enige rust en stabiliteit Gaat ontstaan en dat we niet elke maand een nieuw plan lanceren, want daar wordt iedereen uh, tuberieus van. Ja, over de woningmarkt gesproken. Ik hoorde minister Blok deze week op de radio zeggen dat het een absoluut feit was dat we nu het dieptepunt bereikt hadden. Um, ik vond dat nogal een flinke uitspraak. Deelt u die mening met minister Blok? Nou, ik, uh, ik deel meer uw opvatting dat het een hele forse uitspraak is. Eén zwaarlijk maakt nog geen uh, zomer, uh, zou ik bijna willen zeggen. Dus ik, ik hoop dat het echt de goede kant op gaat. Maar het is echt nog te vroeg om dat nu al te kunnen concluderen. Want, uh, uh, as we speak, zijn er nog steeds uh, mensen die ontslagen worden, bouwbedrijven die omvallen. Dus het is echt nou niet dat het allemaal uh, roze geuren maandenschijn is. Uh, er is nog heel veel te doen. En wij verwachten ook dat deze minister daar een actieve uh, rol in gaat spelen. En uh, uh, zeg maar uit het ministerie komt en ook actief de rol als makelaar gaat oppakken. En partijen bij elkaar brengt om ervoor te zorgen dat, uh, dat die economie weer aantrekt. En dat er weer gebouwd gaat worden. Want dat is het uh, allerbelangrijkste. Maar, uh, die woningen blijven nodig. Ja, maar als u uh, uh, net misschien wel probeert te zeggen dat hij misschien de, de situatie aan het overschatten is... dan moeten we ons misschien gaan zorgen maken. Want hij moet wel de oplossingen bieden, maar misschien is zijn analyse wat fors op dit moment. Nou, ik zou eerder zeggen dat zijn analyse, wat, uh, zijn conclusie wat voorbarig is. Omdat je nu nog niet kunt concluderen dat echt het uh, dal uh, bereikt is. Het weer uh, de bergen te opgaan zijn. Daarvoor is het nog te vroeg. Uh, het zou kunnen. Maar uh, vandaar ook dat ik aan uh, de minister gevraagd heb van uh, breng nou die cijfers in kaart. En ga ook op basis van de echte cijfers en niet als het één week beter is dan meteen roepen van het komt door het kabinetsbeleid. Maar ik doe het over een langere periode en ga dan meten wat de effecten zijn. En als inderdaad blijkt dat bijvoorbeeld uh, de huizen en de gedwongen verkopen afnemen, uh, dat de huizenmarkt stabiliseert, dat de verkopen toenemen, dan kun je inderdaad zeggen dat we weer bergop uh, gaan zijn. Maar op dit moment is dat wat ons betreft nog uh, te vroeg, die conclusie. Raymond Knops uh, van de CDA, dank voor je tijd. Cap off, kneeling at the back of the church, feeling water on your brow with teal healing. It hurts at first. A sharpish pain never turns as a thought. Let the needle in your skin open you closer to the And I watch as your hand turns full circle.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 that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 Half Moon Run hierbij nog steeds wakker op Radio 1. Ze komen uit Canada en u hoort het, ze maken prachtige muziek. Alle landen zijn bekend voor het komende WK voetbal. We spreken zo meteen hier op Radio 1 met Nikos Overhul van voetbalblog kattenacho.nl. Maar eerst gaan we naar Straatsburg, want het was een drukke week in het Europees parlement... met plenaire vergaderingen vanochtend en vanavond. Smiddag stemde de Europese volksvertegenwoordiging over een rits onderwerpen en begrotingen. Die bespreken we met onze vaste Europa-deskundige Bart van Hork. Goedenacht. Goeienacht. Het belangrijkste agendapunt tijdens al die vergaderingen was toch wel de EU-begroting, hè? Ja, absoluut. absoluut. Echt een uh, showdown van uh, twee jaar is niet ten einde gekomen. Er is echt een punt gezet onder de begroting voor de komende zeven jaar. En uh, nou, daar, dat, dat is een heel interessant spel geweest, kan ik je vertellen. J jij zet het nu echt uh, neer als een soort uh, thriller. <laughs> dat is toch hoe de meeste Nederlanders niet naar, naar Brussel kijken. Maar was het echt zo spannend? Het was heel spannend. Dit is de eerste begroting geweest waar het parlement echt uh, haar tanden kon laten zien. En dat hebben ze ook echt uh, in uh, volle glorie gedaan. Ze hebben het proces uh, voor de regeringsleiders op ieder moment maar weten te traineren. Uh, tot hele grote frustratie. Uh, van, uh, van heel veel regeringsleiders. Uh, ze hadden daar met name last van uh, David Cameron. Ja. Die alles op alles heeft gezet om die begroting kleiner te maken. Dat is hem gelukt, maar wat eruit is gekomen is echt, moet ik wel direct zeggen, is een draak van een begroting hoor. Er is ook direct gezegd: over twee jaar gaan we een tussenevaluatie uh, houden. En houden er maar rekening mee, dan wordt alles weer opengetrokken en begint het hele spel weer van voren af aan. Want wat gaan wij daarvan merken? Nou, op zich merken we daar niet zo heel veel van. Uh, het grootste gedeelte van de begroting gaat op aan uh, landbouw en aan structuurfondsen. Ja. Uh, structuurfondsen die gaan met name naar Oost-Europa en naar uh, Zuid-Europa. Daar merken we niet zo heel veel van. Maar de bijdrage die Nederland zal, uh, zal leveren, de korting... die zijn hoogstwaarschijnlijk wel nu voor een klein gedeelte al kwijt. Maar straks, die wordt toch wel echt straks afgebouwd. Ja. Je bracht het eerst als een, een overwinning voor heel veel eurofielen. Maar als ik het zo hoor, is het juist... Koren op de molen van alle kritiekasters van Kijk, Europa, ze bakken er niks van. Hebben ze eindelijk een overeenkomst? Is het binnen twee jaar waarschijnlijk weer tot de grond toe afgebroken? Niemand is uiteindelijk blij met deze begroting, kan ik je vertellen. En dat heeft ermee te maken dat. Kijk, voor Cameron, die heeft iets moois om te presenteren: van, kijk eens, de begroting wordt kleiner. Uh, maar aan de andere kant, uh, de, de, het aantal uitgaven is uh, een stuk verkleind... maar het aantal uh, uh, wat, wat, wat lidstaten bijdragen is ook sterk ver, uh, verminderd. Want iedereen wil haar korting houden. Nou, wat je nu hebt is een begroting van 960 miljard... en contributie aan inkomsten van maar een kleine 900 miljard. Daar zit dus een gat van ruim 50 miljard euro voor de komende zeven jaar. En niemand in Europa weet wie dat gaat betalen. Dus dat is het onderwerp van discussie in de, in de komende dagen? Nou, dat, dat is dus over twee jaar. Dan vindt er een tussenevaluatie plaats. En dan gaat de vraag opgeworpen worden. Ja, waar halen we die 50 miljard vandaan? Want ja, dat weet op dit moment nog niemand. En de eerste twee jaar lukt het nog wel met die begroting. Want met wat trukken kunnen ze inderdaad wel wat posten doorschuiven. Maar ja, op een gegeven moment, ja, het geld is natuurlijk wel op hè... En dan gaan we kijken, ja, wie gaat uh, de extra bijdragen? En dan wordt het weer heel spannend. Maar, dus niemand zal met deze begroting blij zijn. Maar is het zo dat ze echt niet weten waar die 50 miljard vandaan komen? Of zitten ze gewoon met z'n allen naar elkaar te kijken? En kijken wie het langst er niet kan knipperen. Want als je knippert, dan uh, moet jij je portemonnee trekken. Ja, dat laatste. Omdat niemand wil uh, zijn of haar korting inleveren. Um, en niemand wil natuurlijk naar huis toe als regeringsleider. En zeggen van, ja jongens, ik, uh, ik moet nu toch meer bijdragen. En aan de andere kant wil ook niemand uh, thuiskomen en zeggen: van ja, maar ik heb deze keer heb ik uh, minder fondsen terug kunnen krijgen. Dus ja, we moeten gewoon veel betalen, maar we ontvangen wel een stuk minder. Dat wil ook niemand zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat uh, uh, eurosceptische partijen als uh, PVV en Front National van Marine Le Pen, die de afgelopen week uh, toch de media een beetje domineerden, uh, zo meer voet aan de grond kunnen krijgen. Dat is ook wel waar het parlement heel erg bang voor is hoor. Tijdens de Europese verkiezingen denken ze dat die inderdaad een hele grote overwinning uh, zullen, zullen halen. Het parlement zal zeggen, kijk eens, wij hebben toch een begroting weten te presenteren. Waar ja, iedereen blij mee uh, zal zijn. Ook de regeringsleiders zijn blij mee zijn. Maar wij hebben er ook wat uh, uit weten te slepen. Maar het is wat je zegt, uh, er zitten zoveel gaten in deze begroting. De score op de molen voor de eurosceptische partijen. Ja, ze schieten met deze begroting eigenlijk een eigen voet. Nou, in ieder geval, het is een begroting waar twee jaar mee doorgebonden kan worden. Nou, na die twee jaar zijn de regeringsleiders die er nu zitten waarschijnlijk voor een groot gedeelte weg. En ja, na die twee jaar, dan wordt het puin ruimen. Maar dan zitten er andere mensen, dus het is echt doorschuiven van de rekening wat er is uh, gedaan. En nu is hij net weer dicht en over twee jaar wordt hij gewoon geopend. En dan ben jij er natuurlijk gewoon weer om het te duiden. Absoluut. Heel de komende goed. twee jaar worden de messen geslepen. En <lacht> na twee jaar dan uh, gaat het spel weer los. Oké, okay, heel goed. Bart van Ork, dankjewel. Graag gedaan. Vaste luisteraars van ons radioprogramma weten dat er altijd een band is in de studio op de dinsdagnacht. En deze keer is dat Bird in de Glass House. Achter me zijn ze al een klein beetje aan het soundchecken, volgens mij. Het wordt prachtig, dat beloof ik u. En nu door patiënten in Nederlandse ziekenhuizen lopen onnodige risico's. Waar supermarkten uitstekend en zorgvuldig werken... met bijvoorbeeld streepjescodes... bakken de ziekenhuizen niks van het werken met productcodering. VVD-kamerlid Michiel van Veen die vindt het tijd om daar wat aan te doen. En uh, Hij greep vandaag het vragenuurtje aan om dit probleem aan te kaarten. Verslaggever Jesper Stoffelen die vraagt zich af hoe groot het probleem nou daadwerkelijk is. Het is makkelijker een pak melk dat over datum was terug te vinden... dan een kunstknie in een ziekenhuis. Je vraagt je dan toch af hoe die ziekenhuizen momenteel werken. Ziekenhuizen plakken stickertjes van bijvoorbeeld borstimplantaten... of kunstheupen in schriftjes... en hopen maar dat de gegevens op de juiste plek... in de medische dossiers terechtkomen. Het coderen van ziekenhuisproducten moet absoluut beter. En dat ziet staatssecretaris Martin van Rijn gelukkig niet anders. Hier de voorzitter zeg ik dat de heer Van Veen gelijk heeft... Dat... Het coderen van, van medische hulpmiddelen en producten echt een bijdrage kan leveren aan de patiëntveiligheid. Zeker ook wanneer je dan een goed tracking- en tracing-systeem hebt waarin je als het ware van het magazijn tot aan de patiënt het heel goed kan volgen. Maar is het dan overal waardeloos? Nee. Ik was op werkbezoek in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden en ik heb daar geen schriftjes gezien. Ik heb daar een geautomatiseerd systeem gezien waarin patiëntgegevens en productgegevens automatisch worden geko gekoppeld. En het gekke is alleen dat ze daar alle producten zelf moeten omlabelen... voordat die koppeling gemaakt kan worden. Dit omdat er geen standaardcodes bestaan voor medische hulpmiddelen. De oplossing lijkt dan wel simpel, maar er zit ook hier weer een addertje onder het gras. Uh, maar als je dat wil standaardiseren, als je een uniforme productcode zou willen hebben... Uh, dan moet je dat dus echt in, met Europese regelgeving doen. Waarom? Het, uh, de markt voor medische hulpmiddelen is een mondiale markt. En je kan alleen met medische, met uh, uniforme productencodes komen... wanneer je daar Europese regelgeving voor hebt. Wel doet het kabinet erg haar best om tot een nationale oplossing te komen. Uh, we zijn al in overleg met, uh, met de sector. Maar ook met uh, organisaties die uh, tot uniformering, uh, uniforme codes uh, komen. Om eens te kijken of we vooruitlopend op Europese regelgeving... ook in Nederland al afspraken kunnen maken om op zeg maar, vrijwillige private basis alvast tot die codering te komen... zodat elk ziekenhuis een kan werken. Vervolgens was het het woord aan Loes Ipma over een andere nare situatie. Gemiddeld één kind per schoolklas heeft blauwe plekken op de ziel... en soms ook op het lichaam. De huidige aanpak is allesbehalve succesvol. Ieder jaar staat in het actieplan tegen kindermishandeling... dat er aandacht en voorlichting op iedere school zou moeten komen. Desondanks doet minder dan de helft van de scholen niets... Veel jongeren geven aan bereid te zijn om elkaar desnoods maar te helpen. Maar jongeren geven ook aan dat zij niet de aangewezen persoon zijn om in te grijpen. Meer dan de helft van de jongeren noemt dan de leerkracht op school. Staatssecretaris Sander Dekker vindt dat het kabinet genoeg doet. We zorgen ervoor dat ook leraren, wanneer ze het gevoel hebben dat er iets mis is... dan hoeven ze niet altijd precies te weten wat er mis is... maar dan moeten ze wel weten waar ze terecht kunnen. Is het zo dat er sinds 1 juli van uh, dit jaar... Het ook voor scholen verplicht is om een meldcode te hebben... en ervoor te zorgen dat ja, eigenlijk iedereen in de school weet waar die uh, naartoe moet. Maar deze meldcode is onder jongeren vrijwel niet bekend. Uit onderzoek onder jongeren blijkt zelfs dat het nog erger is. Dat slechts 19% van de jongeren voorlichting op school heeft gehad... over kindermishandeling. Scholen schieten dus tot op heden tekort in de voorlichting. Maar Sander Dekker belooft verbetering. Ik kan u toezeggen dat wij daar ook op gaan toezien dat dat gebeurt... De inspectie gaat nu kijken, niet alleen van is er zo'n meldcode op papier... maar vooral ook hoe wordt daarmee omgegaan in de praktijk. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with... Fire and smoke keep watching over your insides. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high, high Into the night Calling out Father Oh, Simba And we will Watch the flames burn up and on The mountainside High And if we should die tonight we should all die Raise a glass of wine for the last time. Cold enough for the road. Prepare as we will. Watch the flames burn open on the mountain side. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. By the mountain I see fire Icy Fire van Ed Sheeran. Het klinkt als muziek die uit een film komt. En dat klopt ook wel. Want de Hobbit film, de tweede deel daarvan, die komt uit. En dit is de soundtrack. Vond je het mooi, de muziek? Ja, ik vond de muziek zeker mooi. En ik hoop dat het WK in Brazilië volgend jaar net zo episch gaat worden. Ik voel een brug. Ja, want de WK-kwalificatie is officieel voorbij. En de deelnemers aan het komende mondiale voetbaltoernooi in Zuid-Amerika zijn bekend. Uh, Nederland was natuurlijk al geplaatst. Maar nu hebben klinkende namen als Mexico, Portugal en Griekenland zich daarbij gevoegd. Ja, maar na de wedstrijden van vanavond is het ook zeker dat het wereldkampioenschap in Brazilië het moet stellen zonder een aantal vedettes. Nikos Overhul van uh, voetbalblog die neemt de stand van zaken met ons door. Nikos, goedemacht. Goedendag. Ja, want een WK zonder Slatan Ibrahimovic, is dat nog wel een WK? Nou ja, Slatan is natuurlijk absoluut een van de beste spelers ter wereld. Maar het feit dat hij natuurlijk uh, een Zweed is, betekent dat hij, dat hij altijd in een slecht team zal spelen. Ja. Uh, Zweed is eigenlijk Slatan plus tien anderen die ook meedoen. Ja, en toch was het Slatan nog bijna gelukt om Portugal uh, op de knieën te krijgen. Ze kwamen uh, 1-0 achter en toen werd het opeens 2-1 door. Twee keer, natuurlijk Slatan. Maar dat ging uiteindelijk mis volgens mij, hè? Ja, ja, want uh, bij Portugal hebben ze ook zo'n speler van dat kaliber, Cristiano Ronaldo. En uh, die besloot uh, er nog een schepje bovenop te doen en die wedstrijd drie keer te scoren. Ja, dan heb je altijd twee kampen. De ene wilde dat uh, Cristiano Ronaldo naar de WK ging. En de andere slaat er niet brilm of aan welke kant stond jij? Ik stond uh, deze keer aan de kant van uh, Cristiano Ronaldo. Het stond uh, een iets betere speler. En uh, Portugal is ook gewoon een betere ploeg. Ja, precies. Want een WK zonder Portugal is toch iets anders dan een WK zonder Zweden, neem ik aan. Dat lijkt me ook wel. Uh, het deelnemersveld uh, is nou bekend. Uh, ja, naar welke teams moeten we uitkijken? Uh, ik ben persoonlijk een groot fan van uh, Chili. Uh, die uh, afgelopen week nog uh, Engeland met 0-2 vloog op Wembley. Uh, spelen heel erg leuk, aanvallend voetbal. Uh, zetten druk naar voren, zeg maar zoals de, uh, de Hollandse school. En zij voeren dat als het uh, ware het beste uit op dit moment. Zuid-Amerika, uh, ja, aanvallend voetbal hè, in Chili. Jazeker. Uh, en... Uh, Aanzien we natuurlijk toch Zuid-Amerikanen blijven ook niet vies van uh, een tackle yeah, yeah, yeah. hier en daar. Zoals ook de Colombianen tegen Nederland deden. Ja, wat is Colombia niet ook? Want die gaan ook naar het WK, toch? Ja, zeker. Die hebben twee weergaloze spitsen met Martinez en Falcao. Een paar aardige middenvelders, vooral harde verdedigers. Ja. Uh, maken ja. zij uiteindelijk ook een kans? Nou ja, ze zullen het niet gaan winnen. Uh, net als Chili, die zullen het ook niet gaan winnen. Maar dat zullen toch uh, de smaakmakers worden van... Uh, van dit WK zullen we ook verkomen, natuurlijk ze hebben toch gedeeltelijk thuisvoordeel omdat het toch in Zuid-Amerika wordt gespeeld. Nou Colombia is absoluut uh, wel een kans hebben op halve finale, als het als de loting mee zit. Hmm. En uh, dan de andere Zuid-Amerikanen, Uruguay, moesten zich nog wel via een rondje via Jordanië plaatsen. Ik weet niet of dat officieel gebeurd is, maar dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet meer misgaan Nee, toch? Nee, dat moet morgen worden, maar ik denk niet dat uh, Jordanië met 5-0 gaat winnen. <laughs> Zeker niet. Kroatië heeft zich uh, ten koste van, uh, van IJsland geplaatst. Uh, ja, geen Scandinaviërs. Nee, voor het eerst in uh, een hele lange tijd. Is dat erg? Nee. <laughs> maar we hadden het ze zo gegund, toch? IJsland vooral, fantastisch. De halve Nederlandse uh, eredivisie stond ja. er op het veld. Ja, ja, natuurlijk. Uh, IJsland zou ook, als ze zich hadden geplaatst, het, uh, het land worden met het kleinste inwoneraantal dat ooit op een WK heeft, is verschenen. Nou, dat is natuurlijk sowieso een, een leuk gegeven. Uh, dat blijft nu Trinidad en Tobago, die onder Leo Beenhakker uh, in 2006 zich we, wist te plaatsen. Maar ja, IJsland, het is leuk dat ze nog zover zijn gekomen tot die laatste playoffs. Maar ze zijn gewoon niet goed genoeg. Kroatië is natuurlijk gewoon veel beter. Een andere opvallende afwezig is uh, Egypte. Ja, dat is heel treurig. Die uh, hebben één wedstrijd verloren in de hele kwalificatie. Ja. Helaas was dat wel met 6-1. <laughs> dat heeft ze de das om gedaan. Ja, dat, daar kom je meestal niet meer overheen. Eh, maar is het, dat, dat, dat is een opvallende afwezige. Het leek lange tijd ook dat Frankrijk zo'n afwezige zou worden. Uh, die hebben zich toch uiteindelijk wel weer geplaatst. Maar noem nog eens een aantal landen waarvan je zegt... dat is toch jammer dat ze er niet bij zijn? Uh, nou, Mexico is zich ook bijna niet weer te plaatsen. Dat was ook heel opvallend. Maar voor de rest... Ja, zijn er eigenlijk niet heel veel landen want ik zeg van, oh, die had ik echt bijzonder graag bij willen hebben. Nee, nee, nee. En straks uh, ja, gaan we naar de loting kijken natuurlijk voor uh, die pools in Brazilië. Welke landen moet Nederland absoluut niet treffen? Uh, nou ja, uh, in pot twee, dat zullen waarschijnlijk de, de Aziatische landen zijn. Ja. Uh, samen met uh, landen uit Noord-Amerika. Dan is het uh, denk ik wel een zaak om Japan te ontlopen. En misschien ook de VS die echt wel aan de opmars bezig zijn uh, de laatste jaren. En uh, pop 3, dat zijn dan uh, de, de Zuid-Amerikaanse landen en de Afrikaanse landen. Dan is het denk ik voornamelijk de zak om Chili uh, en, en Ivorcus te op Ja, en hoe staat uh, het Nederlandse elftal er sowieso voor? Maken we kans? Nee. <lacht> nou, ja. Zo leuk, nou. Ja, Oké, okay, we sorry, gaan gewoon niet meer. Ik, er, nee, nee. niet we hebben achter... Johan Veldman achterin staan nu. Ja, de goede verdediger, absoluut. <lacht> ja. Maar uh, met één goede centrale verdediger dan... Nou, Stefano Dens ernaast, er komt ja. niks langs. Nou, daar ben ik niet een hele grote liefhebber van, maar. Stefano, ja, kom op! Wereldspeler. Maar valt nee. Maar ja, kijk, Nederland. Het afhankelijk van, van loting, kan tot de kwartfinale komen en dan. Uh, Rond het bij of ronder af, als, als het heel erg mee zit, of, of tegenvalt, de loting. Ja. Maar dat is het dan wel. Ja, Maakt dan nog één iemand anders? Wel gelukkig in deze studio, Yvo Weekend's hij zit naast ons. Is Spanje dan wel de grote favoriet? Spanje, Brazilië, daar gok ik op, de finale. Yes, dat zou heel goed kunnen. Ja, Spanje, Brazilië, Duitsland en Argentinië. Dat zijn uh, de, de vier kanshebbers. En wie wint hem dan volgens jou? Hoe uh, laat ik gaan voor uh, Lionel Messi, die eindelijk zijn status als uh, spe beste speler alle tijden bevestigt en Argentinië naar de wereld helpt. En als Stefano Dens wil op het eind toch <laughs> nog Messi uit de wedstrijd speelt en een winnende binnenkop, neem je dan alles terug wat je nu gezegd hebt? Oh, absoluut. Tuurlijk. Heel goed. Staat bij deze. Ik geloof in Stefano. <laughs> Oké, okay, prima. Nico heel van uh, kattenaccio.nl. Dankjewel. Ivo, heb jij een uh, bitcoin gekocht? Of meerdere? Of nee, nee, of gisteren? nee. Maar ik, ik wens dat ik het had gedaan. <laughs> Want dan was je nu een rijk man geweest. Hoe dat zit, hoor je zometeen bij nog steeds wakker. Eerst even bijpraten over al het nieuws uit de nacht. Het nieuwsminuutje. En het wordt gedaan door Vera Simons. Goedenavond. Een politicus uit de Amerikaanse staat Virginia... is met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis. Hij liep deze op tijdens een ruzie met zijn zoon... en die zou na de ruzie zelfmoord hebben gepleegd, meldde CNN. Dietz werd nabij zijn woning gevonden met steekwonden in zijn hoofd en borst. Het dode lichaam van zijn 24-jarige zoon lag in de woning van de politicus. Vermoedelijk heeft hij zichzelf doodgeschoten. Politie sluit niet uit dat de zoon zijn vader probeerde te vermoorden. Dietz werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis... en later op de avond zou zijn toestand redelijk goed zijn. De Duitse Inlichtingendienst is van plan de afdeling contra spionage te vergroten, zodat ook activiteiten van bondgenoten in de gaten gehouden kunnen worden. De maatregel is het gevolg van de grootschalige spionage die de Amerikaanse Veiligheidsdienst in Duitsland uitvoerde. Duitsland heeft volgens de functionaris vooralsnog alleen lidstaten van de Europese Unie en de NAVO in de gaten gehouden als er concrete verdenkingen waren. En de Amerikaanse buurtwacht George Zimmerman is op borgtocht vrijgekomen. Zimmerman wordt op, moet op 7 januari sorry, opnieuw voor de rechten verschijnen. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens een ruzie een geweer op zijn vriendin heeft gericht. De buurtwacht werd maandag gearresteerd. Hij wordt onder meer verdacht van zware mishandeling en huishoudelijk geweld. Na betaling van een onderpand van 9.000 dollar verliet hij dinsdagavond de gevangenis. Zimmerman werd eerder dit jaar nog in een andere zaak vrijgesproken van doodslag. Hij schoot vorig jaar een ongewapende 17-jarige Amerikaanse jongen dood. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Vera. Heb je volgend u ook nog een beetje leuk nieuws? Ja, u... ik zal zorgen dat er dan ah, okay, uh, ook wat, gezellig, een, wat positief ja, bij nieuws bij zit. Zoals u van ons gewend bent is er iedere week live muziek in de studio van Nog Steeds Wakker. Vannacht is Bird in a Glass House bij ons te gast. Goeienacht. Dag. Good night. Good night. Ja, Dit programma kijkt altijd uh, terug op de dag. Wat, wat hebben jullie gedaan vandaag? Wow. Ja. What do we do today, Nicola? Ja, Nicola uh, is Italiaan. Ja. Ja. En uh, spreekt Engels en Italiaans. En een heel, heel, heel klein beetje Nederlands. <lacht> maar is echt een heel klein beetje. Maar uh, laten we het dan eerst even bij jou houden. Wat heb jij vandaag ja. gedaan, Vent? Uh, wat heb ik vandaag gedaan? Uh, ik heb uh, geklust. In, in een huis neem ik aan? Of gewoon buiten? Ja, buiten. Ja. Ik ben een werkplaats aan het bouwen. Ik ben ook nog uh, vormgever. En uh, ik werk met uh, composieten. Dus dat uh, is uh, bijvoorbeeld polyester. Oké. Okay. Dus ik, ik, ben, ik heb uh, afgelopen jaar een hele grote tuba gebouwd met een muziekdoosje daarin. Okay. Dat is eigenlijk wel weer wat gerug bij de muzikale roots ook. Maar uh, ja, dat is nogal uh, chemisch. Ik, ik heb dat tot nu toe in mijn huis gedaan, maar dat was eigenlijk niet <laughs> ja. heel gezond. Maar je, dus je hebt wel een van. huis waarbij het mogelijk is om buiten een, een, een, een werkplaats te maken of zo? Ja, ja ik woon op de begaande grond en uh, er mag van alles waar ik woon. Dus. Oké, okay. ga voor. And yeah, Nicola, what did you do today? Um, today <coughs> I studied a little bit and the Contrabass mm -hmm. oh. and then I helped some friends for movie stuff ja, okay. yeah. verhuizing. Oh. Yeah. Dus hij heeft verhuisd en hij heeft op zijn contrabas gespeeld. Uh, uh, uh, heb je nog een beetje kunnen slapen voor de uitzender? Uh, ja, ik heb een uurtje geslapen. Ja. Oh, dat is uh, meer dan wij. Maar, maar ja. het goed, want, ja. Ja. dan ben je lekker uitgerust. Je... Uh, Femke, nou, jou, de... Na één uur ben ik nog niet helemaal uitgerust. Maar... Hé, <laughs> hey, Femke, jij kwam uh, vanuit het oosten van het land, dan weer naar Midden-Amerika... en uh, nu weer terug uh, naar Amsterdam. Uh, uh, uh, ja. Hoe heeft je dat uh, geïnspireerd? Uh, nou ja, ik kom uit Drenthe. Ja. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent... Ja, ja, ja het kan heel, het is, ik denk dat ik het nu ook heel pittoresk zou vinden. Maar de eerste oh, twintig jaar uh, woonde ik in uh, Erika. Dat is uh, toevallig het dorpje waar de Benz Kik ook vandaan komt. Daar heb ik ook ja. ja. Maar er, de, behalve dat die band daar toen was, uh, die heb ik eigenlijk nog nooit gezien daar. Uh, maar gebeurt er echt helemaal niks. Dus ik, ne, ik werd uh, 18 en ik dacht: oké, okay, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Dus dan en dat was heel heel een heel groot contrast. Ja, ja. Maar Midden-Amerika is toch ook niet echt dat je zegt uh, bewoond? Of zat je in een minder stad? Nee, ik ging inderdaad van het ene geur naar het andere geur. ik was wel avontuurlijker uh, daardoor. Überhaupt omdat ik al geen Spaans sprak. En ik kwam natuurlijk terecht in een Spaanstalig land. Dus ja. Toen dacht ik, oh my god, ik kan niet communiceren. Hoe ga ik dat doen zo snel mogelijk? Toen ben je mijn muziek gaan maken... Onder andere. Ja. En dan lang vooral kort zit je uiteindelijk hier in de studio van nog steeds wakker. Ah ja. Radio 1. Zometeen gaan we natuurlijk nog veel meer over jullie horen en met jullie praten. Maar vooral doen waarvoor jullie gekomen zijn: muziek maken. Hoe heet is het, het eerste nummer? Lend me your eyes. Okay, nou, ik zou zeggen: Bird in the Glass House op Radio 1. As we heavy bow the branches of the orchard trees Water's gladly running through the white, white sand And the sun is warming up our feet As we walk the path down the land As we grew up and we walked the earth like we were taught Saw the windstorms in the skies Our kings and queens lie And By the time that we could sing along The revolution songs The writer turned into roms And may your eyes for a day please And I'll see the world through your eyes Righteously bathing in sunlight the orchard trees and There's been many things that I have foreseen, And now I am longing back to the days that I could still play my role in the orchard scene And may our eyes for a day please, and I see the world through your eyes Righteously bathing in sunlight Just bathing in sunlight Ja, mooie, gemoedelijke muziek voor in deze kleine uurtjes... Uh, van Bird in a Glasshouse. Uh, later dus nog uh, veel meer. En daar zijn we heel erg blij mee. Um, uh, het was een turbulente dag voor de bitcoin. Op zijn hoogtepunt was hij liefst 900 euro waard. Inmiddels zakt hij weer iets, maar zit hij nog altijd op een respectabele 700 euro. Ja, terwijl hij een jaar geleden betaalde je nog maar 20 dollar voor een uh, bitcoin. Uh, aan de lijn Thomas Moerman, journalist bij Nutech.nl. Goedenacht. Hey, hallo. Jij kocht vandaag 0,1 bitcoin. Ben jij nu rijk? Uh, nee, sterk nog, Volgens mij heb ik echt een hele domme investering gedaan. Oh jij? Namelijk uh, te, op de piek uh, iets kopen. Dat is natuurlijk nooit een, uh, een heel goed idee. Nee. Mij, ik heb net nog even gekeken en volgens mij heb ik inmiddels 10 euro verlies gemaakt. Want jij betaalde? 50 euro. Oké. Okay. En even voor de bitcoin le leek, wat is het ook alweer? Uh, de bitcoin is eigenlijk een, uh, ja, een digitale munt. Uh, waar geen overheid of centrale bank iets mee te maken heeft. Uh, ja, het is een stukje code dat je op je computer bewaart... in een speciaal programmaatje, een, een wallet noemen ze dat. Uh, portemonnee? En dan je, ja, en dat kan je dan weer naar andere mensen sturen of bedrijven... Uh, waardoor zij dat dan weer op hun eigen digitale portemonnee krijgen. En werd jij daar nou gelijk warm van, van, van die bitcoins, toen, ze, toen, toen, toen het in opmars kwam? Uh, ik had het er vandaag nog met mijn collega's over, dat wij allemaal wel al een tijd lang die bitcoin in het oog hebben. En allemaal wel in het afgelopen jaar dachten ja dan moet ik ook een keer eh, aan beginnen. Ja. Dus we hadden allemaal dat programmaatje op onze computer staan, maar hadden nooit de stap genomen om iets te, ja, te kopen. En Nu is het natuurlijk kunnen te laat in ieder geval. <laughs> Niet een moment... Maar je, je moet dan toch eens uitleggen. Het, het is een, een muntsoort, dus er is inflatie. Maar er is een inflatie dat het vandaag opeens zo ongenadig veel meer waard is geworden. Hoe kan dat? Um, nou ja, je moet voorstellen, um, er zijn er niet zo heel veel. Er komen al de afgelopen jaren heel gestaag uh, op hetzelfde tempo een aantal bitcoins bij. Um, het zijn nu 12 miljoen. Wie geeft ze eigenlijk uit? Ja, dat is een soort van onbekend. <laughs> dat klinkt loesje. Ja. Maar uh, die bitcoins worden uh, uitgedeeld aan mensen die helpen met het veilig houden van, van die bitcoin. Dat, dat, dan heb je een hele zware computer nodig. En die laat je dan allemaal, uh, allemaal puzzels oplossen, zeg maar. En dan ja, worden er een aantal bitcoins uitgedeeld, zo nu en dan. Maar, uh, maar de vraag is, waarom is die vandaag zoveel waard? Wordt toch niet omdat jij 0,1 hebt aangeschaft? Nee, maar je moet je dus voorstellen, er zijn dus niet zo heel veel. Maar uh, het wordt steeds bekender. Dus de vraag uh, wordt steeds groter... Uh, terwijl het aanbod niet zo heel erg hoog is. Uh, nou ja, toen uh, de, de, uh, veel meer media beginnen over te spreken. En nu had de Amerikaanse overheid heeft er ook wat over gezegd, dan kan je voorstellen dat steeds meer mensen uh, geïnteresseerd raken in zo'n munt. Uh, en die jutten elkaar dan allemaal weer op natuurlijk. Uh, en uh, zo gaat het in zo'n uh, zo bubbel. Ja, want de Amerikaanse overheid heeft, heeft het dus bestempeld als uh, legitiem betaalmiddel, toch? Ja, nou ja, dan moet je natuurlijk een beetje nuanceren. Uh, de Amerikaanse staat heeft gezegd dat, ze, uh, dat het een munt is en die ze voor- en nadelen heeft. Um, en dat ze er meer aandacht aan gaan, maar steeds gaan ze gaan het bekijken. Ja. Um, maar ze hebben ook gezegd dat ze niet van plan zijn om een regel of wetgeving ervoor gaan in te voeren. Um, maar het draagt er natuurlijk weer aan bij dat die munt weer een stuk bekender wordt en een stuk ja. Ja. meer geaccepteerd. En, en de, de wordt op de, de valutamarkt wordt gespeculeerd. Kan dat nu ook met bitcoins? Kan je ze zeg maar omwisselen voor euro's of dollars? Of, zou je er geld mee kunnen verdienen als je het handig aanpakt? Ja, nou vandaag uh, heeft Nederland ook voor het eerst een bitcoin miljonair... zoals ze dat noemen. Uh, dus iemand die had op, uh, nou, een paar jaar geleden misschien geïnvesteer, geïnvesteerd. En die heeft het nu uh, gecashed. Die heeft het uh, vandaag verkocht en omdat het zo... On heel hoog stond, is hij nu miljonair in, in euro's of dollars. Ja. Zo. We hebben we toch allemaal een beetje de boot gemist hier. Ja. ja. <laughs> nee, maar wat, wat is? Ik, ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen... wat nou het grote voordeel van bitcoins is... ten opzichte van uh, gewoon giraal uh, geld. Dus gewoon met je, met je internetbankieren geld overmaken. Ja, ja dat is dus ook misschien uh, niet heel erg makkelijk uit te leggen. Uh, maar je moet je goed voorstellen dat internet wordt... Uh, is natuurlijk... ...in essentie nog altijd een soort van grensoverschrijdend medium... ...waar niet heel veel overheden mee te maken hebben. Uh, het is een netwerk tussen bedrijven en mensen, niet tussen overheden... ...en de bitcoin werkt eigenlijk precies zo. Uh, geen enkele overheid heeft daar iets mee te maken. Uh, en uh, ze zijn ook niet zo makkelijk te traceren. Dus in die zin past het misschien beter bij het internet. Uh, en ja, het heeft vooral voordelen op het moment voor de zwarte markt eigenlijk... Uh, was er ook zo'n uh, illegale online drugsmarkt? Uh, Silk Road heet ze, die. die is ja. toen opgerold. Dus het zou ook kunnen dat, ze de, dat dit ook min of meer de fout in gaat, opgerold wordt en dat, dat het allemaal niks meer waard is. Uh, nou, dat zeg ik niet. Maar nee. ik zeg. Uh, <laughs> Dat het vooral, uh, vooral uh, aanlokkelijk is voor uh, ja, mensen die niet willen dat je het kan traceren. Nee, nee. Maar als mensen toch ook uh, een bitcoin miljonair willen worden... Uh, op uh, hoeveel euro moeten ze ongeveer gaan instappen of is het nu al te laat? Nou, Ik kijk net en toen was het uh, zo'n 40 euro. Okay. Uh, ongeveer uh, 24 uur geleden was dat 50. Dus ik zou het verwachten. Ja, ja. Maar ga jij je bitcoin uitgeven de komende tijd, die 0,1? Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dat ding heb gekocht. <laughs> voor het verhaal. <laughs> maar je kan, hem, je kan hem gebruiken bij sites als amazon.com, maar ook bij thuisbezorgd.nl. Dus nou, zo gek is het helemaal, want je zou sushi voor kunnen kopen. <laughs> Thomas Moerman, journalist bij Nutech.nl. Dankjewel. Alsjeblieft. Vera, ooit bitcoins gebruikt om sushi te kopen? Nee, het, het klinkt ja. wel goed eigenlijk, ja. Okay. Uh, jij zit bij ons aan tafel omdat jij een mediaoverzicht hebt. Alle televisies, radio's, allemaal bekeken. Ja. En het beste daarvan, samenvat. En ik zeg erbij positief. Ja, fijn. Positiever dan dat we net hadden. Fijn. Goed, uh, koffietijd, Het begon vandaag weer heel erg gezellig en enthousiast. En het is een hele speciale koffietijd vandaag, want kijk eens even om me heen. Een tent met gezellige mensen die nog heel stil en een beetje afwachtend zijn. Want ze denken: wat gaan we doen? Ja, een beetje awkward. Maar gelukkig was daar Lucille Werner te gast. Die, zoals het koffietijdritueel gaat, een filmpje van de start van haar dag maakte. Wat deze ochtend even heel belangrijk is, is dat mijn was droog moet zijn. Want, oh jee, er gaat weer zo'n dingetje. Want um, het moet mee in de koffer. Uh, Groene broek moet ook mee, is die droog? Mmm, dat gaat wel. Deze is ook wel droog. Dit ding is nog kletsnat. Ik vind dit altijd zo'n goed onderdeel van koffietijd. Vooral omdat je ziet dat dan presentatoren en presentatrices eigenlijk heel weinig van televisie maken dat <lacht> Die filmpjes zijn echt niet om aan <lacht> te koekloren. Ja. ja, maar als je dit zo luistert en dan ook die emotie van ja, die Werner wat mij betreft mag ze zo een hoorspel gaan maken. Ik ga een paar dagen naar Spanje en ik had gisteren de kleding gewassen en ik wilde dat dan niet drogen, want dan ja, dat vind ik altijd een beetje zonde van mooie spullen met de stof en zo. En nou is één, mijn favoriete truitje, is nog gewoon kletsklieden oh. Dus heb ben even vanmorgen over de verwarming heen gehangen. Oh. Maar het komt goed hoor. <lacht> <laughs> Van de ene wereldramp naar de andere. De grootste gebeurtenis gisteren was natuurlijk Treintje Oosterhuis... die op internet omlijks bedelde die ze als euro's wilde doneren aan Giro555. Ik ben gewoon naïef geweest. Ik zet een berichtje op Instagram met wie mij liked, doneer ik een extra euro. Normaal heb ik daar een paar honderd likes op. Ik zat een uurtje even een boekje te lezen en ik kijk weer op mijn social media. Toen was het totaal exploded. Arme Treintje, welkom in 2013. Ze deed haar verhaal bij RTL Boulevard. Ik kon het er niet eens meer afhalen, want het was binnen een. Ik heb echt. Het was in een knipper van een oogwenk was het gebeurd. En. Nou ja, dat, dat, dat, dat had ik gewoon echt never ever verwacht. Oprecht hey. niet. Nou ja, op zich, als je voor elke like op mijn social media... betaalde ik 1 euro aan Giro555. Dus like, like, like, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Hashtag Giro555, hashtag like, hashtag gul. op Twitter, Facebook en Instagram zet. Maar ah, jij dit verwacht dan? Ik... Nou ja, nou, nou ja eerlijk, gezegd, eerlijk gezegd wel, want die sociale media gaan zo snel. Ja, voor het eerst ben ik het uh, met Albert eens. Het is gewoon uit de, uit de pan ge, ge, gereisd en dat was niet mijn bedoeling. Beetje naïef misschien. Maar even om het... Om het dus even een hal toe te roepen vanaf nu trein... dat iedereen die met een gezond set hersens... die weet dat je het goed bedoeld hebt. Maar ook treintje, die stort gewoon. Zekerlijk! Er is er wel vol van. Ja, twee ton gaat het niet worden. Oh. Hoeveel dan wel, dat wil ze graag geheim houden. Hmm. En uh, Verder was dit trouwens leuk. Bijna onverstaanbare Vlamingen op tv. Gert was vandaag weer serieus gedreven. Hè? Als de Gert naast me staat... <lacht> die moet gaan beginnen te dresseren... Dan dan nou, ja, krijg ik de daver op mijn lijf en dan kan ik mijn handen ook echt niet stil houden. In tegenstelling tot wat je zou denken was het geen dressuur... maar een deelnemers van het RTL-programma Taste, die zenuwachtig werd van de opchef. Tot slot, bij Show Vandaag werd door echte muziekkenners oftewel een stel BN'ers op een rode bank, de plaats van Marco Bussato besproken. Ja, inmiddels vertrouw ik wel op mijn fans... en de mm -hmm. fans geeft mij ook wel het vertrouwen dat ik kan doen wat ik zelf wil. Daarom komt zo'n experimenteel nummer als muziek ook. Koos wat ja. zeg je dat weer mooi? Ja, nou, mooi. Bedankt, Bo. Ja, ja. Denk je dat hij dat een beetje geïnspireerd heeft op Avicii? Die dat ook doet. Dat, met dat, dat dans erdoor? Ja, ik? dat zou best kunnen. Dat ja. idee had ik een beetje. Ja. Cool. Toch een heel weg. Ja. ja, heel leuk voor Kim de dat hij dat idee had. Ah. Tot zover het mediaoverzicht. <laughs> Dank je wel. Ja, Ivo, ja. we gaan uh, luisteren naar muziek, want we zijn bij ons in de studio ja. heel erg blij dat Bird uh, in een glasshouse er is. Ja, uh, ja het volg... we zitten elkaar aan te kijken... maar we moeten natuurlijk naar de kant ja. kijken waar, waar ze zitten. Daar nou, zitten daar op persoonlijk, ja. Wat gaan jullie uh, nu spelen? We gaan uh, het nummer Grey Cloud uh, spelen. En in hoeverre heeft uh, die reis uh, dat uh, ja, geïnspireerd? Oeh, ja, het is een beetje een uh, coming-of-age uh, liedje. Okay. En uh, die reis was daar wel een... Uh... Hoe oud ben je voor de luisteraars? Ik ben 32 32. Inmiddels, ja. En ik ging op reis toen ik 19 was. Dan mag je inmiddels een coming-of-age liedje. Dan mag wel, hoor. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ik ben heel wijs en oud nu. Dus. <laughs> uh, de, nou ja, Beurt in de leshuis, Radio 1, helemaal live. En ongetwijfeld heel erg mooi. I can't see it Smile is a disguise. I can see it in her eyes. Ja, yeah. Bird in a Glasshouse. Ze zijn uh, dit uur bij ons live in de studio. Dit was uh, Grey Cloud. Ook in het tweede gedeelte gaan we meer van ze horen. Van nog steeds wakker. Het uh, proces in hoger beroep tegen de verdachte in de zaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die is vandaag bij het gerechtshof in Leeuwarden van start gegaan. Zes minderjarigen en de vader van een van hen staan terecht. De rechtbank veroordeelde de minderjarige eerder dit jaar tot jeugddetentie... en de vader tot zes jaar cel. Wesley Meijer onderzocht de zaak en maakte het boek Oorlog langs de lijn van. Uh, goedendag Wesley. Hey, goedendag. Jij kon er niet bij zijn, hè? Uh, nee, dat lukte niet. Uh... Vandaag, of moet ik zeggen, morgen en overmorgen zal ik wel uh, erbij zijn. Of ze uh, mag je niet uh, naar binnen. Het is een besloten uh, zitting deze keer voor het gerechtshof. Ja, waarom? Uh, in tegenstelling tot de rechtbank uh, heeft het gerechtshof wel gezegd... Uh, deze jongens zijn minderjarig. En uh, voor de rechtbank was het nog een uitzondering uh, dat uh, de zittingen... Uh, openbaar waren, nu is het niet zo. Maar in principe wordt de zaak uh, in hoge beroep opnieuw gedaan... dus alles komt nog een keer langs. De vorige keer was het openbaar, we weten dat toch allemaal. Dus waarom is het dan nu weer achter gesloten deuren? Uh, uh, zoals ik net zei, uh, wil, uh, uh, heeft dan het gerechtshof wel bepaald... Hm. omdat die jongens minderjaars zijn, doen we het uh, achter gesloten deuren. Maar dat is dan puur dat voor de komt. vorm? Omdat het volgens de letter van de wet zo moet? Niet omdat we ja. nog iets nieuws misschien gaan horen. Of zou dat wel kunnen? Nou, dat zou kunnen, omdat uh, uh, de, de beslissing is ook gemaakt... vanwege het feit dat uh, de jongens, uh, de minderjarige jongens... de verdachten bij uh, uh, in eerste aanleg niet al te veel uh, hadden verklaard. Mm. En dat zou te maken hebben met het feit dat, um, uh, dat er mensen bij de zaak aanwezig waren... dat de andere verdachten ook um, uh, aanwezig waren. Nu uh, worden de zaken individueel behandeld... Ja, en, en bij die tussenzitting in augustus mocht het publiek en de media er wel bij zijn. Hoe was dat? Uh, daar ben ik zelf niet uh, bij geweest. Uh, het is wel zo dat daar een aantal onderzoekswensen van uh, de advocaten uh, uh, behandeld werden. En uh, ja, die onderzoekswensen zijn bijna geen van alle ingewilligd door het gerechtshof. En, en waren daar nog speciale redenen voor? Um, zij hadden de vraag uh, om genetisch uh, onderzoek. Um, uh, een ander uh, verzoek was een 3D-reconstructie. En de derde, dat er een, uh, een rechtspsycholoog uh, zou gaan kijken naar... Uh, in hoeverre de uh, verklaringen van uh, de zoon van de grensrechter uh, uh, belangrijk waren. Uh, maar die zijn eigenlijk allemaal niet ingewilligd... Uh, het gerechtshof heeft bepaald dat die allemaal niet uh, uh, toegang zouden krijgen. Wel is dus het verzoek om de zaken individueel uh, te behandelen... Ja. die is dus wel uh, ingewilligd. En, uh, ja, die advocaten hopen er natuurlijk strafverminderingen uit te slepen. Uh, zit dat erin? Um, dat zou uh, uh, kunnen. Uh, de advocaten die mikken dus... Uh, uh, ja, de vorige keer mikten zij op vrijspraak. Dat lukte dus uh, totaal niet. De straffen waren uh, juist maximaal. In ieder geval ja. voor de minderjarigen. Uh, het zou zomaar kunnen dat uh, die straffen nu uh, anders uh, zijn. Zij mikken dus nu op, uh, op lagere mm. straffen. Dat wil zeggen dan uh, uh, vrijspraak of... Uh, ja, bijvoorbeeld openlijke uh, geweldpleging of zware mishandeling met de dood uh, tot gevolg. Ja, dat zijn uh, beduidend uh, minder zware kwalificaties... dan het medeplegen van doodslag wat het in eerste aanleg uh, was. Je hebt vandaag de advocaten nog kunnen spreken, volgens mij een paar. Um, uh, waren ja. zij hoopvol gestemd? Of zouden ze dat als het te melden? Uh, nou ja, ze waren in elk geval uh, uh, blij dat, uh, dat nu eindelijk uh, uh, het hoger beroep diende... Um, die, die, die, die verzoeken die ze hadden... Hè, dus het genetische onderzoek, 3D-reconstructie... en de rechtspsycholoog... zou ook weer een enorme tijd in beslag nemen. Dus ja, aan de ene kant waren ze teleurgesteld... dat die verzoeken niet waren ingewilligd. Aan de andere kant uh, waren ze blij... omdat het uh, ja, nu eindelijk dan uh, uh, het hoger beroep gaat beginnen. Mm. Um, ja, dus... Uh, en, ja, en zij zeggen ook... het is nu ook gewoon afwachten wat het gaat worden... Maar... Zij gaan in elk geval wel voor een uh, veel minder zware uh, uh, straf. Ja. Het gaat zich uh, ontwikkelen de komende dagen daar in Leeuwarden. Wesley Meijer schrijft van het boek Oorlog Langs de Lijn. Dankjewel. Graag gedaan. En zometeen in het uh, volgende uur van Nog Steeds Wakker... Uh, waar wij als land ook heel groot in zijn, namelijk campings bouwen. Ja. De Oranje ja, Camping en je oran... Belgen. Ja, de Belgen die <laughs> willen namelijk dat concept overnemen... want zij gaan nu ook naar het WK ja, toe. Ja, precies. We zijn zometeen met uh, de oprichter van uh, de Oranje Camping. Hartstikke leuk vrouw. En uh, zometeen ook nog treinen die door Oost-Nederland gaan... en die voor overlast zorgen. Ja. Dat zometeen in het uh, tweede uur van Nog Steeds Wakker. Nu eerst gaan we er even uit voor het uh, nieuws van de NOS.